Eerdere winnaars waren onder andere fotograaf Erwin Olaf en filmmaker Alex van Warmerdam. Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en vannacht hier en daar wat regen, Minima rond een graad of 10. Morgen regen met kans op onweer, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het en. <tied>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 Wish I could be alive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 and i know what's right though i'm afraid i might keep wasting my best days never mind Ja, ik weet het weer. Dat dit Rogier Pelgrim was. Ik ja, wou het net zeggen. De middelse, uh, wordt de merchandise hier ook uh, links en rechts uh, uitgewisseld. Uh, dat vind ik altijd wel leuk. Uh, ja. uh, uh, uh, ik, uh, ik zit er gelijk uh, meteen te kijken op, op, de, op het album uh, Moonshine. En natuurlijk het titelnummer. Volgens mij hebben jullie dat nummer ook gespeeld tijdens de finale.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 Op het, op het eindfeest van een, van een tof festival in Amsterdam... met allemaal hipsters. Ja. Weet je, dus ja. op het, bij, bij die ene konden we heel intiem en heel mooi... en heel erg kamervuurig spelen... en bij de andere probeerden we echt te rocken. Ja, is het zo van, uh, dat je zeg maar, je muziek aanpastte... Uh, op dat moment in de stemming? Of ja. uh, bij de nou, ja. zaal? Of niet aan... de liedjes zelf niet. Nou, aan... De stijl nee. ook niet. Ja. Maar wel de manier van spelen. De manier van spelen, ja. ja. ja. En aanpassen klinkt bijna alsof je zeg maar, een knieval doet. Maar dat ja, bedoel ik niet. Nou, bij ons is ja. het juist zo... tenminste, ik vind dat heel dat is bij heel.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 ja. Ik had het gewoon <laughs> kunnen weten. AGOVV. En daarna heb ik nog in Enschede gewoond en in ja. Utrecht en in Rotterdam. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. dus maar is, is is is het een sportieve familie, de familie waren? waren best wel. Ja, voetbal ja. is echt een voetbal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 Uh, ja, het is allemaal heel gedreven. Allemaal geen, geen luie, luie zakken, zeg nee, dus, ja, ja. maar. Ik, ik voel me niet heel, heel gek eigenlijk thuis. Nee. <laughs> nee. Is er ook uh, zo ook, uh, van. Uh, hoe is er eigenlijk op gereageerd? Eigenlijk gewoon normaal? Zo van ga jij muziek maken, jongen? Ja, ah, weet je, ik, ik heb ik ben eigenlijk een kunstenaar, dus ik ging naar de ja. kunstacademie toen ik 18 was. Ja.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 mijn vader, mijn broers en, en, en mijn moeder had ook gewild hoor, maar ze was in het ziekenhuis. En uh, die zijn gewoon naar, alle, naar allebei de releases gegaan in, in Rotan en in de Paradiso. Ja. Als, vorig jaar speelt Oerol, ja, gingen ze gewoon uh, met z'n allen naar, uh, naar nou, het is gewoon Hebben ze de ja. Schellingen geboekt voor, ja. voor de hele Oerol festival ook. Ja, ja, ja. Ja, en ze, voor hen is het zo... Ze hebben zo'n tijdje geleden zo'n, weet niet, maar ja... Maar ik vind ze, ze gaan ook wel, wel mee, van... mee in het avontuur ja, ja, best ja. Het wel. Ah, dat vind ik hè. Dat ze we leuk. kijken niet van de afstandjes, ze ja. willen ook gewoon uh, ze willen mee. onderdeel zijn van ja, en dan gaan ze ook niet alleen maar naar ons optreden voor oerlof, hè als ik ja. dus naar huis ga, ja. uh, na of dan liggen er cd's van allemaal andere dingen die ze gaaf vinden zo. Ja. daarvoor hadden ze dat niet echt dat, dat, dat gaat, ja. Ja. Ja. nou dat heb je goed ja. nou, dat leuk, leuk ja, gedaan. dat is leuk om te weten dan zijn we dus nu toegekomen aan het, uh, het eerste trek en ik heb hier het, uh, het vinyl in mijn handen dus uh, de mensen die uh, zeggen van ja wat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 smile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 Maar goed, uh, twee nummers hebben we gedraaid. Eén uh, ervan was natuurlijk uh, van Halfway Station met Moonshine. Het uh, titelnummer van ja, het, uh, het album. Ik zit uh, gewoon... <laughs> <laughs> Ik zit gewoon gewoon uh, eraan te werkelijk aan het feit dat het gewoon vinyl is. En dat er ook gewoon daarbinnen in Heb uh, Het is volle, heb het je een het is volle maan hè nu. Wat zeg je? Het is volle maan. Hi. Het is wel toepassing voor Moonshine. Ja, oh. oh toen wij net uh, hierheen reden vanaf Rotterdam. Ja. We hebben de echte...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 Uh, dat was in Volendam in de PX. En dat doen ze dus nu nog een keer overnieuw. En ja, daar ga ik toch even naartoe, want ik wil toch even weten hoe dat, uh, hoe dat is. Schaafzaaltje hoor. Wat zeg je? Schaafzaaltje. Ja, kleine zaal van Paradis. Ja, ja. ja, hebben jullie heb er zelf ook. Uh, uh, ja, dat, was dit, de, dit, dit, dat was dit. Dat was de release, ja, van, dat de was de release van, ja. van jullie album. Ja, ja. ja. Ik geloof voor zulke muziek is het vooral heel goed. Ja, dat geloof ik graag. Voor, uh, ja, ook voor, die, voor, voor Alaska, voor, voor dat soort muziek. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dat is perfect. Uh, nou ja, uh, nu gaan we het uh, over, over jullie hebben.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 alles aan die CD hebben we zelf gedaan. Zelfs bepaalde instrumenten hebben we zelf gemaakt, bepaalde microfoons zelf gemaakt. Alles ja. zelf opgenomen, <kijkt> zelf gemixt. En uh, ja, dat het idee over. Die, die, hele, die hele, zelfs die hoeze, dat ja. allemaal met de hand gedrukt, joh. Hey, allemaal ja. met de hand gezeefdrukt, gevouwen, ja. gesneden, gerild, gelijmd. Uh,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 nou, als we mee hadden had je hem meteen herkend, denk ik. Ja. ja, maar dat, dat, juist dat was nog niet het geval. Nee, dat begint nu juist een beetje, ja, dat, dat hebben we minder... Dat was eerst dan met ons ding, wat we gaaf vonden zo, maar dat is, ja, nou, langzamerhand, ja, je doet, wel, ik weet niet hoeveel optredens we gedaan, maar op een gegeven moment dan, dan groeien ook. Ja. En nu zijn we veel meer bezig met de, echt een band sound, zeg maar. ja. met, met, met banddingen. Ja. En we spelen soms nog, we gebruikten altijd een washtub, dus een emmer en een stok en een touwtje, ja. zeg maar. En uh, dat gebruikten we omdat we... Geen bas hadden. Ja, we kon ja. We ja, ja. geen bas spelen, dat was gewoon onze, onze, onze bas. <laughs> en ja, maar dat werkte ook echt heel goed. Het ja. geitemolde sokken-ding of zo, maar ja. Ja, dat ding was juist, uh, dat, ja, dat, dat geluid wat eruit komt, krijg je niet uit een uh, basgitaar. Nee. Um, vond dat, hm. dat, ja, wij vonden dat altijd gewoon een heel stoer ding. Uh, maar nu, ja, nu hebben we tegenwoordig een basgitaar. En afgelopen, zelfs, maandag vroeg, afgelopen maandag vroeg ook iemand waar die was. Ze vonden het heel jammer dat hij niet meer op het podium stond, alleen bij het laatste nummer hebben we hem nog één keer gebruikt.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 Niet meer, maar jullie willen gewoon je grenzen verleggen. Dat is het in feite We weten Halfway Station. Dus we zijn er nooit. Nou, dan is de naam ook meteen verklaarbaar. Dat je altijd ergens halverwege bent. En dat je misschien verder wil. Ja, overal waar je staat. Er zijn altijd nieuwe mogelijkheden Ja, nieuwe wegen. Ja, precies. Is het ook zo? Ja, want volgens mij hebben jullie dat ook verteld. Tijdens de financiële.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 zeg maar, mp3'tjes online verkopen... iTunes Store. Gaan jullie het eraan meedoen? Doen jullie het eraan mee? Of? Nou ja, moet... We doen er aan mee, ja. ja. Is dat noodzakelijk dat, dat je, je staat aan aan Het staat op iTunes is? al. En misschien weet je het nog niet druk. Maar nee, <laughs> staat maar op iTunes, Spotify. Ja? ja, Spotify, uh, dat zijn de nieuwe media, uh, he, uh, nieuwe media. Ja, ik denk dat dat noodzakelijk is. Ontkom je ja. er niet aan? Nee, ik denk dat je er niet aan ontkomt. Nee? Ja. En ik denk dat, ja, dat ja, je het ook ten voordele... kan gebruiken...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 ook ja, echt alleen als uh, jij er okay, dus staat. Uh, alleen uh, ja, nee, het maakt niet uit. Maar ik heb er uh, was. Van. Die tijden voor crisis, dus ik moest uh, 54 euro schrijven. Dat uh, is heel fijn in deze tijd. Maar goed, uh, en vandaag was het uh, het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 Filmpjes van muziek en, en dat ja. soort dingen. Ja. Maar uh, het is maar uh, hoe je het bekijkt. Het kan ook voor je hebben, wer begrijp ik. Uh, ja, we zijn je... er wel niet uh, zo heel erg mee bezig, hoor. Nee, we zijn geen platform Dat bedoel ik niet. Nee, nee dat, dat maar bedoel het is ik niet dat we er nee. niet over nadenken. Nee.